Middernacht, het is maandag 29 juli, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in Italië zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Bij Avellino, zo'n 60 kilometer ten oosten van Napels, stortte een bus van een viaduct 30 meter naar beneden. Tientallen mensen raakten gewond. De bus vervoerde zo'n 40 mensen die terugkwamen van een bedevaart. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat er in de buurt van het ongeluk nauwelijks verlichting is. De machinist van de verongelukte trein in Santiago de Compostela is vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich iedere week meldt bij de politie. De machinist van 52 is vandaag vier uur lang ondervraagd door de politie. Hij heeft niet veel gezegd, melden media. De Spaanse autoriteiten willen weten wat de oorzaak is van het ongeluk. Niet in de laatste plaats omdat het land hoge snelheidstreinen wil verkopen aan het buitenland. Onder meer Brazilië, Rusland en Kazachstan hebben interesse voor de Spaanse treinen. Deze ramp kan die orders in gevaar brengen.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 jongeren rennen met andere inwoners van het dorp Iso voor de stieren uit. Een stier nam hem op de horens waarbij de tiener in zijn billen werd gestoken. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een man van 53 raakte zwaar gewond bij de stierenrennen die georganiseerd werden vanwege de verjaardag van de beschermheiligen van het dorp. Het feest is afgebroken. Het weer vannacht kans op een buit koelt af tot een graad of 16. Overdag zonnige perioden en wolken. en ook is er kans op een bui en er worden 22 tot 25 graden.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 Uh, welkom bij Echte Jan en de Radioshop van Poont en mijn naam is Jan Roos en Heemskerk is niet, want die is met vakantie. En dus ben ik er, Leo Driesen, algemeen expert en eigenlijk wel specialist in alles. Oh Leke leuk Leo dat je bent, Leo! Een beeld bij het geluid heb je bij Echte op de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Jan en je kan inbellen voor Echte Jan en Radiospel. Het gaat telefoonnummer is 80800-121 en natuurlijk voor wat de geleuter. En de stelling voor van vanavond is een hitteplan bij een warme zomer en een weerswaarschuwing bij een onweersbui. Nederland vermietiseert Leo. Dat staat aan het woord. Enfin, een echte Jan, ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus vertrek je omdat je een ongelofelijke prutser bent... met een pensioenbonus van 3,5 miljoen euro. En ga je nu mans lopen dat dat eigenlijk een miljoen meer had kunnen zijn. En dat we dankbaar moeten zijn voor zoveel terughoudendheid in de crisis. Zoals voormalig baas Erik Staal, dan ben je een ontzettende... Johan! En dat dacht ik wel. Leo! En laten we nog even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Jan of Johan. Jan of Johan. Oh Johan Voor de wind. Ja, ik heb daar veel uh, plezier aan beleefd. En ja, nu ben ik politicus. Ja, dat uh, voor de wind een vrome christen is, dat kan natuurlijk niet anders als je Tweede Kamerlid bent voor de Christenunie. ChristenUnie. Maar je kan ook. Uh, te ver gaan bij de ChristenUnie, ja. maar je kan dus ook te ver gaan, want samen met collega Segers wil meneertje een automatische pornofilter, dus als het aan voor de wind ligt, wordt zo'n beetje het bestaansrecht van internet gekild door een filtertje, pas bij het aanmelden kan je jouw nodige rugvoer weer zien, gaat het even niet, blijf met je rotboten van onze rotporno, Leo. Maar je, er staat nog een vloek achter, maar dat doe je niet hè? Nee, dat doe ik even niet. Want uh, ja, nee, het is toch zon. Oh, nee, het is maandag. Godverdikke. In ieder geval, uh, Johan voor de wind pornofilters. Ik zeg Johan. Nou, ik vind het wel een janne besluit. Hou nou opleeven. Waar kijk jij nou naar? Uh, Kim Hollands. Ja, dat is inderdaad geen porno. Nee. Nee, dat is geen porno. Dat is doorbijt. Gadverdamme. Hoezo? Ja. Wat, wat is er mis, mis met Kim Holland? is ah, een lieve meid. Maar, maar gaat, gaat uh, doet kleine Leo daar iets mee? Nee hoor. Mooi. Nee, ik ben, ik ben het afstuderen erop. Nou, mooi. Goed, gaan we verder. Uh, over de doden, niets dan goed bij de echte Nee, jongen. je moet eerst die naam zeggen, Leo. Oh, is dat het concept? Tjonge. J.J. Kale. Tjongejonge, wat toch helemaal zich. Staat er helemaal niet. Lekker opwaard. Staat er helemaal niet. Nou ja, goed. Over de dood is niets dan goeds bij de echte Jan. Maar over JJ Keel kunnen we duidelijk zijn: het is een topartiest. JJ is gestopt met Roken vanwege een Hartenval. Eind laat een enorme stortvloed aan prachtige nummers achter. JJ, als je luistert. JJ, je bent een echte Jan-Jan. Zou je het ja? iets minder uh, opgelezen willen doen? Nee, maar dan, dan moet ik achter de tekst staan. Nee, maar het, het zou prettig zijn als je net doet alsof Hallo, je het ik niet voorleest in. bij de fabeltjeskant. Hoezo? Hij gaat erop. Aleid Wolsen! Ja, het is een non-stuk. De inhoud klopt niet. Het was gewoon geen goed stuk. De inhoud klopte niet. Ja, de Pruts-burgemeester van Utrecht uh, liet weer eens wat van zich horen. Uh, aanleiding die de er flink op losse op deze zender. Ja, ja, over. Wat zeg je nou? Loog. Er dat een lichte? Ja, lichte. Lichte. lichte. lichte. Loog. Ja. Loge flink op ja, op lichte. deze zender. <laughs> over het vernietigen van een totale oplagen van een plaatselijk suffertje. Jij leest Met ook aardig nieuws voor over. Ja, maar dat hoor, dat hoor je niet heel erg. Het lijkt oh. gewoon alsof ik aan een bar heel erg aan het schreeuwen ben. Oh. In plaats van. Uh, geen censuur, zegt hij zelf. Maar de waarheid werd door de schrijver van het stuk. Schriever. Op internet gezet. Schriever. Aantoonbaar onzin verkopt. <lacht> Wolfsen, daarbij ah. heeft hij nog eens. De hoeren verbannen! De hoeren verbannen! Nee, nou, die van Aleid Wolfs is een. Uh, Johan, gaat lekker zeggen. dit. Jezus. Vind je dat echt Ja, ik vind Aleid Wolfs natuurlijk wel moedig. <lacht> Tunis, even. Nou, kom op, Baby boomer. Ja, deze volgende kan ik niet eens uitspreken. Francisco José Garzon. Dit is hem. Machinist Francisco José Garzon. Kort Geo na het ongeluk. 70. Ja, 78 doden door een uh, verschrikkelijk 79. trein. 79. 79 doden door een, een verschrikkelijk een... Verschrikkelijk treinongeluk. Uh, onnodig, omdat meneer de machinist geen speedfreak was. Zeg, hij zet al eerder... Nee, wel een speedfreak, maar uh, uh, hij zette uh, op Facebook... een uh, kilometer teller de tijd, 200 kilometer... en, en dit keer dan weer de bocht met 190, waar 80 de norm is. Ja, totale idioot, hij heeft zijn kerst nog overleefd ook. En hij is uh, zojuist vrijgelaten. Het is nog niet te geloven? Ja. Nou ja, maar, uh, totale Johan, dat wil zijn, toch? Nou... Nou... nou. Nee, maar ja, hij, hij, hij heeft gewoon meteen na afloop gezegd van... Uh, ging, wel, ging wel, ja. Nee, maar allemaal preu, leuk en aardig. Maar als je natuurlijk gewoon uh, 79 mensen te pleuren rijdt. omdat ja. je het leuk vindt om hard te rijden ja. in minder bochten. ben je nee, toch wel een flapdrollen? Dat, ongelofelijke is... dat, al... dat Foute... vind ik ook. Foutenbandenwissel. Nou. Uh, Frits, het zou leuk zijn als je er nog heel veel wacht met praten. dan kunnen we je voorstellen. Jezus, wat is er vervelend zeg, hé. Hey. Nou, laten we maar verder gaan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of ah, Johan, echte Jan of Johan. Dit is lang dus altijd, dit, als ik thuis ben ook dit, echte Jan, Johan. Echt, ik kan toch veel korter allemaal? Hij is een alleskunder in de journalistiek, een ware homo-universalis, edog hetero, uh, bejubeld televisiemaker, gevierd radioman en op de schouders gedragen bladenmaker... Hij draait er allemaal zijn hand niet voor om. En dan vindt hij het ook nog eens eh, mogelijk en tijd om bij de echte Jan aan te schuiven. Hartelijk welkom eh, Frits Barond. Nou, Dank jullie wel. Vind je het niet een mooie intro? Ja, ik vind het een zeker een mooie intro. Gaat het over mij? Allemaal gelogen. Ach, ja, ik oh, ja, het het we, we slijmen hier de boel maar een beetje ja. bij elkaar. Frits, voordat we uh, zeg maar, de, tot in het diepst van de krochten van alles ja, wat jou ja. bezighoudt uh, ja. uh, uh, ingaan, gaan we eerst even de actualiteiten doen. Okay. Ja, ja, precies. Dat, dat ja, we precies. een klein beetje uh, okay. actualiteit doen. Uh, nou, nou, het is toch wat, hè, voor die Reis? We. Ik had gedacht dat we daar wel een half uur over zouden gaan praten. Gaan we ja, ook. zeker. Wat is jouw beste nummer? Nou, ik heb... 15 interviews met haar gedaan. Daar heb ik een prachtig boek over geschreven. En ongelooflijk, ze vond bijna alles wat ik over de schreef... herkende zich in. Ja? En ik had een paar zinnetjes erbij geschreven. Deze, zo spraat ik helemaal niet. En daar vond ik zo treffend van. <lacht> Welke zinnetjes waren dat? dat vond ik zo, nou, een paar zinnen die ik zelf bedacht had. Ja? Tussen zinnetjes. Daar vond ik zo treffend van. Ja. Dat is een geweldige dat vrouw. Is, maar, dat ze ooit... Dat ze ooit uh, dat ze, kun jij je voorstellen dat ze het ooit met Pim <lacht> kan Ik me dus... Johnny Engels jr. was de eerste man. Maar wacht dat even. Jij, j, j, maar ja, Rita Reis, het was wel die, een geweldige die, zangeres. Ja, maar ja. is Stijf en Leo die maakt die grafjes over. Nee. Over Pim Jacobs. Jacob. Nee. tussen de, tussen de, tussen de, de octaven zat. Ja, dat, dat, ik vind dat niet kunnen. Nee, nee maar, dat doe je het niet? Nee, maar ik, Rita Reis, je in, in Pim, wie van de drie? Ah. Wat deed Pim? Wie van de drie toch? Of wie, ja, ja, ja. Wat deed wie van de drie? Dat nee, was zijn broer, oh, Ruud. Ja. Nee, dat kan je niet voorstellen. De, de, ik kon me het nooit voorstellen. Nou verstand, ja, ik heb verstand, net verstand, vanavond verstand. Hans Thewen gezien... En, uh, hoe je met twee vingers moet vingeren. Dat is je vingers uit elkaar moet halen. Dat vond ik wel een ontzett, interessant uh, onderwerp... bij Joël Voor de Wind gesproken. Met hoeveel vingers vinger jij? Nou, je hebt een kleine handjes natuurlijk, hè? Nee, ik vond het wel interessant hoe Hans maar hoe, dat zei. Kun je dat, hoe ging dat dan? Hij is een... Hausdauer uh, uh, heeft hij erbij, hè, ook. Maar twee en dan? Die twee vingers? Met twee die... vingers, en ja. dan moet je die... Dat is een bepaald, Nou ja, die techniek heb je of heb je niet, die heb ik ook... Ja? ik herkende dat wel ja de echte goede vingers herkenden zich vanavond wel in hand maar, maar je dan, zegt maar uit elkaar houden dan, ja er moet een zekere de flexibiliteit in? in zitten in die vingers waar gaat dan de likkerpot gaat die eerst dan waar nee wacht dat kan niet gelijk dat kan ook gelijk likkerpot is dat niet je pink ja die Doen gaat je die ook nog ergens nee maar zo, ga, nee maar, maar twee vingers zijn uit zijn elkaar naast de elkaar die vingers de dus niet je duim en je pink veel mensen liggen nu in bed en hoe Hans dat voordeed, ik denk dat dat... Ja, maar het, leg het even aan, want het is radio. Dus... Het is, nou ja, dus hij deed op televisie dat hij is een zeer goed vingeraar is, zei hij. Daarvoor heb je Ausdouwen nog, Je moet vol kunnen houden. Ja. En hij doet het met twee vingers. Maar ik denk ook dat bijna niemand het met... Ja, je kan het met één, maar twee vingers is ook wel eens handig. Nou ja, je kan met één vinger doen, maar dan, ja, dan is het effect natuurlijk minder. Nou, of dat zo? hoeft niet. Nou ja, ik vind dat je met, met één vinger, dat is toch... Maar, ja. ik ja, kan nou... me herinneren, jouw vrouw vorige keer was zeer tevreden. Oh, God, echt? Ga je dit doen, Frits? <laughs> oh, wat is er niet? enig, zeg. Mijn vrouw is, denk ik, 50 centimeter langer dan jij, Frits. Ik denk dat ze je niet ziet staan. Maar dat je dat uit. zie je toch niet als je licht? Nou, ik, ik heb toch geen vingertjes Mario gezien? Rood. Nee, maar ik begrijp het nog steeds niet. Met twee vingers vingeren? Nee. Dan nou, Kijk even terug, dat terug naar Rita nu maar, het beeld van de Hansen. Ja, Rita Rijs. Toen kwamen gaan we, we nou dat vingeren met Rita Rijs. Nou, was, ja, Frits, of... heb jij ook Rita Rijs dan vingeren? Nee, maar ik heb er geloof ik, nog wel eens. Uh... Jippee da, pop. Zien optreden. En? Ik volgens mij een van mijn eerste jazzconcerten die ik zag... toen ik uh, jong was in de ANVJ op, op het Leidseplein. Oh, wat een leuk verhaal. En daar trad Rita Reis op. En? Toen was ik in de jaren 31. Haalden ze de hoge nootjes? Nou, het was wel opwindend toen je om te kijken. Ze was wel. Ze kon wel zingen hoor. Ze kon wel zingen, hè? Nou, wat kon ze zingen? Millie Scott en Rita Rijs had je toen de niet. Dit gaan we niet doen. Jawel. Nee, dat is cultureel eer. Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik in een soort zo zit die vanavond bij de echte Johanna... Maar dat wordt steeds erger. Nou, kunnen de krabbelnootjes ook door? Nee, wacht even. Op de achtergrond hoor je Pim Jacobs. Ja, die piano speelde met twee vingers ook. Ja. En ja. af en toe gebruikt het je, je neus ook. Nou, kom uh, Hoe sta jij tegenover het, uh, uh, uh, uh, die pornofilter, uh, uh, Frits? Ja, het zou me echt een zorg zijn. aan ja. de andere kant... Oh, jij geeft nooit de, de, de hengel een zwengel de uh, voor nee, het internet. ik vind het wel moedig dat je zo'n uh, beslissing durft te nemen... die tegen alle vormen van vrije meningsuiting ingaat. Maar ik kan me voor je, ik bedoel, ik vind ook niet... dat kinderen van tien jaar naar porno hoeven te kijken, als ik eerlijk ben. En maar nee, dat kunnen ze natuurlijk op internet wel. Het is toch van alle tijden, in, onze tij, in jouw tijd, zou ik zeggen. Maar het werd al lach toch verboden? Dat was schande, hel en verdoemenis. En ja, oh, nee, maar daarom vind ik dat je, je kinderen van 5, 6 jaar. kunt nu al naar porno kijken. Ja, maar die kinderen. En, weet, ja, je moet toch gewoon je kinderen van 5, 6 jaar niet vrij op internet laten. Ja, dus ja, hoe, hoe, hoe, hoe voorkom je dat dan? Om te zeggen, je mag alleen maar Ik vind ook dat je het niet moet doen, zo'n filter. Maar ik vind het wel moedig dat je het durft te zeggen. Want het is. Je weet dat je daarmee links en rechts om de oren wordt geslagen. Ja, wat ging hem toch al niet voor? De wind. Oh, Le oh je keek even om, maar, maar Leo maakte dus juist een grapje. Nee. Nou, hartstikke mooi. Hey, Israël heeft net 104 uh, Palestijnen uh, vrijgelaten. Liever gezegd al zijn gevangenen. voor de wind. Uh, Zwaar, ja, nou, ja op, uh, zware misdagen. Uh, in, ja, in ruil voor die, uh, voor die nieuwe vredesgesprekken. Maar, ja. maar daaronder zitten dus terroristen. Ja, en, dat, is dat, dat dan waard, vraag ik me af. Dan heb je nieuwe vredesgesprekken en dan laat je terroristen rond. Nou, dat hebben ze al eerder gedaan. En dat betekent dus dat het Israël heel veel waard is om vredesonderhandelingen te voeren. En dat hebben ze al eerder gedaan. Zware terroristen of zware criminelen losgelaten. En die worden dan binnengehaald als grote vrijheidsstrijders en met grote vuren en feesten van... zie je wel, we kunnen alles voor elkaar krijgen. Maar goed, Israël heeft het veel waard om... Uh... En ik, weet, ik heb zelfs vernomen dat Netanyahu bereid is... om het nederzettingbeleid stop te zetten... als er een echt vredesplan komt. Ja, dat zou uh, mooi zijn. Maar het is natuurlijk wel vreemd als je vrede wil... en dan laat je terroristen vrij. Want die kunnen die vrede dan wel weer ja. in één keer opblazen. Het vervelende is, vrede maak je met je vijanden... Ja, dat is wel een punt, ja. Je moet toch op een gegeven moment ook... je moet, je moet wat doen, toch? Ja, maar in, dat nou, gebeurt blijft best zitten. wel lang al. Nou ja, het takes two to tango, to pay, zoals Peter van Uem zei... in een van die programma's die ik over Israël gemaakt heb. Maar de, bijna alle is Israëlische intellectuelen stellen ook... je moet vredesonderhandelingen, je moet, je moet praten. aan de tafel gaan zitten. En wat ja, verwachten ze nu, wat verwacht Israël nu van, van de Palestijnse kant? Nu, de, alleen dat ze gaan beginnen met ja, praten. Nu. Dat, nou, is ja, dus de dat deal. ze überhaupt al aan tafel gaan zitten. Maar <tus> zolang Hamas de macht heeft in uh, Gaza... en in zijn doelstelling heeft staan... dat Israël en alle joden vernietigd moeten worden. wordt het heel moeilijk. Dus je zal daar een mentaliteitsverandering moeten krijgen. Die ook in Israël moet krijgen. Want je zal die nederzettingen, dat zou je op moeten geven... wil je vrede krijgen. Maar Fri aan beide kanten moet je dus offers brengen. Frits, jouw wijze dochter heeft een paar maanden geleden... mijn ogen een beetje geopend. Ik vroeg, waarom komt dat nou nooit opgeven? Nooit, maar ze zijn er in het Midden-Oosten eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd onvrede tussen uh, uh, de Palestijnen en Israël. Nou, uh, daar de... zit iets in, want de status quo, zoals hij nu gaat... de Westbank is waarschijnlijk, uh, als je dat relateert aan andere Arabische landen... het meest ontwikkelde, het meest vrije gebied in het Midden-Oosten... Je hebt net een televisieprogramma gemaakt over 65 jaar in Israël. Daar gaan we straks nog even over hebben. Uh, laten we nog van andere actualiteiten bijgrijpen. Ja. Die ja, nou, wat je zeker interessant vindt, Johan ja. Kruisschaal. Ja. Nou, ge, geef de analyse maar even. Ik vond het een ontzettend aardige wedstrijd. Oh, leuk. Uh, wat iedereen denkt dat Ajax klaar is voor de titel. Ajax had vorig jaar een heel sterk seizoen, gaat maar geen opwindend seizoen. Nee. Er zijn heel weinig. <laughs> aantrekkelijk op winnende wedstrijd geweest. Het was heel degelijk, het was goed verzorgd voetbal... maar heel veel gebrei, gebrei, gebrei. En dat zag je gisteren ook weer. AZ had zich goed voorbereid op Ajax. Het een nieuw elftal, leuk elftal, maar aardige spelers erbij. En die trokken zich wat terug. En in de counter bleek AZ heel gevaarlijk en Ajax heel kwetsbaar. En Ajax mist nog steeds een links- of een rechtsbuiten of een mid-voor... die dat hele verfijnde heeft wat bij Ajax hoort. Ik heb die Boban. Ja, die trekt ook weer naar binnen... Bojan, Bojanja, Bo Bojan, ja, Bojan Kričić Bo ja. Kri uh, die is niet voor niets natuurlijk bij uh, Barcelona en bij Milan en bij Rome weggestuurd en misschien dat hij bij iets doorbreekt het is allemaal heel goed verzorgd maar, maar het mist de finesse ja. Ja, maar, maar luister, de, de, de trivon van Barcelona is de top van Nederland nou ja, dat nee, maar goed ik, ik, begrijp je ik, nou dat ze uh, Dirk Boerichter hebben verkocht in Celtic? ja, dat begrijp ik wel want die kan er ook nou ja, niet zoveel van. Nee, dat, nee, nee, nee, nee. Maar goed, ze hebben ze, ik heb voor Fischer gekozen als Linksbuiten. En ja, wat moet je dan Boerig de bank laten zitten? Ik dan zou, zou boerig er lekker gaan me voorstellen. Ik zou voorstellen. Maar ik had Maher altijd gekocht. Nee. Wat nou, die ook kost? Wel, ja, nou ja, wat die kost. 8, 9 miljoen. AX heeft het geld. En gun dan AZ ook een miljoen, bij wijze van spreken. Hey, even, hou je ook nog van schaatsen? Ik hou ontzettend van schaatsen. En uh, wat vind je nou dat het einde van 10-half uh, aangekondigd is? Dat ze dan in dat allerlelijkste Almere naar zo'n hok gaan neerzetten? Dat het einde nou, van 10 je... is helemaal niet aangekondigd. Nou, nee, nee, dat weet ik maar God, dat is, Maar het is toch niet meer nee, de ijstimpel maar, van Nederland, Leo? Ja, het is het, is het einde... Nee, nee, ik, ben, ik vind ook... Uh, schaats hoort in Heerenveen. Dat Steden toch schaatsen. Ja, precies, Leo. Uh, Friesland, Bobbenhoen in de grappen, zij is ten neroze. Sven Kramer, Wietje, Tietje, Hietje. Lekker vingeren. Nou, maar het is net het het, het hetzelfde. Maar, in in Herenveen gebeuren worden dus tot twee. Keer in Friesland toe, schijnen ze standaard te, met drie vingers te nee, vinden. Maar, nee, maar het is wel opvallend. De Friesland staat zo bekend als een nuchter. Uh, he, uh, en er worden in, in drie dagen tijd tot twee keer toe op emoties dingen geroepen. Is dat rapporter in Herenveen? Dat is voor het grootste deel uh, geschreven op emotie. Nee, nee, dat zijn wel mensen die Als je die nou niet ik, heb er, ik heb het, doorgelezen, hebben. maar ja. als je de feiten ziet, dan hebben ze het financieel in ieder geval goed gedaan. het bestuur van Heerenveen. die die oude directie besturen, die oude ja. directie, en ze geven gewoon uh, zeggen ja, uh, ja, ze hebben uh, een Riemer foutbal en die moet maar weer terug. Ja, dan ben je weer terug bij af. Ja, zo is het toch maar net. zo mooi. Ja, jongens, kijk, je had natuurlijk nooit zo ver mogen laten komen. Nee, riemer maar het is van de zo ver Riemer heeft Heerenveen... Ze hebben alles aan Riemer te danken. Ja, maar de laatste zeven jaar heeft Riemer ook weer een hoop verkeerd gedaan. Riemer heeft niks gedaan de laatste zeven jaar. Die heeft zich de achtergrond meegekeken en kritiek gegeven. Ja, maar heb je een tikken breipen achtergrond geluid? Maar Tialf is doodzonde... Uh, ja, maar het gaat ze, blijft toch een groot bestaan? Nee, maar ze hebben natuurlijk gedacht, er komt niks anders. En toen ineens kwam dat uh, Almere met een zeer ondoorzichtig ja, plan. Hè? Inderdaad, moeten moet maar ja. ze, 187 want... miljoen gaat het kosten. Ja, en dat heeft de Arena nog niet eens gekost. er zit een man achter die al wat projecten heeft doen mislukken. Ja. Ja. Nou, nou. Frits, we praten straks verder. Want uh, voor het Jan in slaap valt. Ik mag nog niet naar huis toe. Nee. Als nee, als we gaan niet. straks verder. Met, uh, en we gaan het niet, het uh, is een eer in. om hem te mogen aankondigen. En naast het, we zitten ondanks de lucht... Hier is hij, La Vie Jan Roos. Ebru Oemar is columniste van de Metro. U weet wel dat gratis advertentiekrantje dat in het openbaar vervoer ligt... en dat het dus hooguit twee keer per jaar onder ogen krijgt. Oemar schrijft over van alles en nog wat, maar vaak over de multiculturele samenleving... dat in de ogen van weldenkend Nederland het multiculturele drama heet. Want dat is het, een drama. Ebru is van Turks origine en woont een groot deel van het jaar in dat land. Van de week schreef zij een column over het nachtelijke gebler van de plaatselijke moskee aldaar. daar. Om vier uur in de ochtend begint het gekrijs om het gebed. Prima, landswijs, landseer in mijn ogen. Maar Ebru vindt het maar bloedirritant om midden in de nacht wakker te moeten worden... in een zogenaamd seculier land, omdat moslims moeten bidden. Begrijpelijk, ik word ook niet graag wakker. Aan de andere kant, als je naast een kerk in Nederland gaat wonen... ...weet je ook dat je de klokken hoort luiden. Enfin, Umar tikte een column over dat gegil van die toren... ...en dat Atatürk daar vast niet heel erg blij mee was geweest... ...maar nu heel erg dood is. En steeds doder in Turkije. En nog iets over Mohammed en dat hij ook best wel dood is. Een stukje waar een normaal mens het mee eens is of niet. Zijn schouders ophaalt of grinnikt. En daar is dan de kous mee af. Lezers geprikkeld en de columnist heeft weer wat verdiend. Maar nee, deze column ging over de islam. En nu moet Ebru dood... Zo'n 2000 doodsbedreigingen kwamen bij haar binnen van Nederlandse Turken. Een mening mag je namelijk wel hebben, maar niet over de islam. Dan moet je kapot. Dat dit het geval is in het Midden-Oosten, wisten we natuurlijk al. Dat dit het geval in Nederland is, ik noem het Theo van Gogh, wisten we ook al. Maar telkens als de vrijheid van meningsuiting verder wordt beperkt door idioten die denken dat doodsbedreigingen de oplossing is van een meningsverschil, begint het multiculturele drama een ramp te worden. Want blijf met je rotpoten van onze rot Umar af. Nou, nou, nou. Wat een spreker is die man. Nou, nou je hebt wel gelijk. Het is wel walgelijk dat, dat ze zo bedreigd is. Ja. ja, over een kompie dat je denkt van nou. Ja, maar goed, al gaat het, als ik je kom wel erg, dan moeten die bedreigingen niet. Punt uit. Nee, dat hoort erbij. Hè. Tegenwoordig moet je dood. Ja. Ja, nou, zo zoiets, ook, hè, dat is tegenwoordig Had uh, het een ook, dat hij banger is geworden na de moord op Theo van Gogh. Ja, dat is toch ook niet zo gek? Nee, nee, nee. Maar nee, wel nee, heel nee. jammer. Ja, dat is wel heel jammer, maar ja... ja. Dit, dit, ja. ja. Heel erg, ja. niet jammer, nee, heel nee, erg. Ja, ja. Maar, maar dat is dus de maatschappij die gecreëerd is dan. Ja. Nou, top. oh daar laat het bij. Frits is uh, Is in het begin een sportjournalist... en daarom komen we toch even terug, Frits. Doen we op de Tour de France. Laten ja. we eerlijk zijn, het was, uh, het was wel uh, af en toe even spannend. Hè? Na, na dat we jaren komen ik wel. Dachten we even van, uh, we doen weer een beetje mee. Nee, spannend is het nooit geweest. Hele, dat nee. was een fantastische tour. Ja. Maar spannend is het nooit. Vroom geweest. stond boven. Vroom, de nummer 1 was, was weg. Ja. Maar de rest was allemaal een beetje open, toch? Ja. En ja, af en toe ja. zakt ook iemand gewoon eventjes in elkaar. Dat zag je toch ook al jaren niet meer dat iemand moe kon worden. Ja. Dat vond ik nog wel spannend. Misschien ja. je dacht zelfs. Nou, misschien wordt Vroem ook nog op een dag moe. Ja. Nou. Maar je zag wel dat hij niet bedreigd werd. Ik had. Uh, maar het was wel een nou, mooie tour. Hij werd tour. dan als enige niet bedreigd. Contador heeft het geprobeerd, Kreuzing heeft het geprobeerd. Ik vond het wel een mooie tour, klopt. Ja. Maar uh, steek je handen in het vuur voor Mollema en Geesink... als het gaat over schoon fietsen. Mollema en ten Dam dan in dit geval. Nee, Geesink. Oh ja, goed. Nou, ik steek, mijn, hand ook wel. Ja, ik steek mijn handen in het vuur. Ja, Vroeger, nou. het is, uh, Je zegt dan, ik steek voor niemand mijn handen in het vuur... maar ik steek voor deze jongens mijn handen wel in het vuur. Ik geloof wel dat deze jongens schoonrijden. Dat die het risico niet meer willen nemen... en dat die zich dermate geïrriteerd voelen... door het, uh, wat er in het verleden gebeurde. Dus ik denk wel dat zij schoonrijden. En zo vroem ook? Nou, ik heb Steven de Jong laatst gesproken... Oh, de Jong is afgeleid geweest van Sky. Geweest. Ja. En, die heeft, en daar is de TVM-schaatsploeg nu ook achtergekomen. Uh, vroeger was het trainen, trainen, trainen. 9, 10 uur trainen. En maar doortrainen, maar doortrainen. de tijd van Michael Bogen. En blijkbaar is rust heel belangrijk. En hij zegt, wij hebben ongelooflijk knappe inspanningsfysiologen... die precies kunnen aangeven wanneer je rust moet nemen. Dus een dag niet trainen kon wel veel beter zijn dan een dag wel trainen. Dat zijn ze bij de TVM-schaatsploeg nu ook achtergekomen. Ja. Een dag rust kan heel belangrijk zijn en blijkbaar heeft die vroem een Arbeidrustverhouding rustverhouding gevonden waardoor hij uh, natuurlijk maar... ook keihard trainen nou, maar... blijf Er, er blijven wel wat opmerkelijke dingen uh, over Vroem te vertellen hè. Twee jaar geleden was hij nog een middelmatig coureur. Dat ja. Reinier Honig die, die uh, nog steeds een middelmatig coureur ja, is. Heeft uh, hij de ronde van Spanje net heel goed gereden? Ja, en, en, en, en dit seizoen is hij, is hij eigenlijk vanaf de dat hij op de fiets stapt wint hij alles wat hij nou, Ja, wat... vorig seizoen was hij er ook al hè. Vorig seizoen was hij de man nou, aan ja, die tekenen Wiggins. Nog nog opmerkelijk. Een hele goede uh, ronde van Spanje klopt, gereden. Klopt. Maar, goed. Je kan je vraagtekens tegenover maar... zetten. Ik ben er niet bij. Bij, ik weet het niet. Maar als hij aanzet uh, op zo'n enorme steile berg. <laughs> Dan rijdt hij bijna de rubber van zijn ja, wiel af. Ja, maar hij spuit een ander, zo de lucht ja, in. Ja, maar we hebben een ander verzet dan vroeger. Hij rijdt met een hele, bijna met een BMX ja. verzet. En met en dat een mountainbike verzet. Heel licht trappend. Ja, maar we gaan en dus dat spuiten, spuiten, niet. Niet. spuiten zo de lucht in. Ja, maar dan kun je dus heel snel Spooten. weg zijn. Maar vroeger deden ze het met ja, zwaar verzet. Licht. En hij heeft, hij heeft veel minder hard de bergen opgereden... dan in, die, in de dopingtijd. Maar, nog, maar nogmaals, je weet het niet. Maar nog even iets anders erover. Uh, Nicky Terfsa steekt wel mijn handen voor dit het vuur. Omdat hij nog een Hollander is. En omdat hij nooit bij de Rabo heeft gereden. En buiten om de, zijn eigen weg te ja. En altijd heeft gezegd, zo ik met doping, dan stop ik ermee. Ja. Die, die twitterde uh, over, over Vroom. Hij, hij kan niet fietsen. Nee. Hij zit heel vreemd op de fiets. Ja. Hij, ja. hij kan niet eens dalen. Hij, hij, hij kan niet, hij nee. kan niet in een waaier rijden. Nee. Hij rijdt alleen wel verschrikkelijk hard. Ja. Nou ja, dat is wat uh, Peter Post, mijn grote fietsleermeester, altijd zei. Die uh, anglo-saxische wielrenners kunnen niet sturen. Die kunnen niet fietsen. Nee. En uh, dat, dat vroeg ook die is niet een is geen geboren fietser, hoewel hij dus blijkbaar in Kenia veel heeft. En de Traditionele fietslanden, zoals Nederland, België, een beetje Italië en Spanje... daar kunnen ze wel fietsen. Die kunnen ook sturen, met name Nederlanders en Belgen kunnen sturen. En kunnen in een waaier rijden. Ja, dat doen ze helemaal niet. Jeroen Blijlevens is ontslagen, uh, ja. omdat hij dan in 1998 doping zou hebben genomen. Nee, omdat hij gelogen heeft. Ja, hem, Ja, nou ja, maar dat is wel essentieel. Hij is hij ontslagen ja, omdat, hij, omdat hij dat convenant niet heeft getekend. Ja, precies, het maar hij, maar, doen. Maar dan ja, hij precies. heeft wel dus in 1998 die doping genomen. En, dus, en langer natuurlijk. En wat langer, Begrijp je nou nog dat hij daarom nu wordt ontslagen? Nee, ik, voor mij had hij, uh, bij spreken met een half jaar schorsing... had ik, was ik, ook, had ik ook mee maar kunnen lezen. Maar hij heeft die leven. kans gehad, dat is zo raar in dit verhaal. Had ja. hij had die kans Nou ja, daarom zeg ik, hij heeft gelogen. Dat is wat men... <coughs> het zabel in Duitsland... Uh, ik was een paar dagen in Duitsland, daar heb ik de Duitse televisie gevolgd. En wat men hem meest kwalijk neemt, is niet dat hij doping gebruikt, maar dat hij dat een keer een persconferentie gehouden heeft... Waar ja. Dus Zit geroeid. Ik heb toen in 1998 keer. keer doping gebruikt. Eén keer, en zei hij. En ik zeg het nu voor mijn zoontje. Ik schaam me voor mijn ja. zoontje. En, dus, en ze zeggen, we nemen niet zozeer kwalijk dat hij doping gebruikt heeft. Die Duitse media. Maar we nemen hem kwaad dat hij zo ontzettend gelogen heeft. Had dan meteen gezegd, ik heb 15 jaar lang doping gebruikt. Ja. Ja. En dat heeft hij nu wel gezegd, hè? Een ja. beetje morste naar de maaltijden. Maar ja, maar maar en die... zijn zoon fietst inmiddels, hè? Professioneel. Ja? Zijn zoon. De zoon van het zadel. Ja, fietst. Ja, die fietst okay. ook op, op professioneel niveau. Dus die zal de, daarom kan niet het nou wel zeggen. Maar eens, dat ik. al deze jongens zijn op het verkeerde moment fietser geworden... dat is wel heel tragisch. Je leest heel veel van dat soort wielrennen. Die zeggen, was ik nu maar wielrenner geworden? Maar er zit iets, iets dubbels, Achter de, de, die, die 98 dopingstalen... Ja. Die, die zijn door de Franse dopingsautoriteiten ja. gedaan, hè. In de en bijna geen Fransen. En bijna geen Fransen gevonden. En in die tijd zijn ook de dopingstalen van, van het Frans Nationaal Teamkram... Ja. en die zijn weg. Ja, nee. En weet je nog Brazilië, toe, weet je nog Brazilië dat Ronaldo ineens niet mocht spelen? Ik ja. kan het nog gereden. Ja, ja, zogenaamd hoofdpijn. Ja, ja, ja. ja. En die toen in die finale uiteindelijk wel speelde. Ja. En die zijn weg. Ja, die zijn, die zijn ja, er niet. Deugd dat voor is geen toch mee. gek, dat, dat, dat is een vorm van corruptie die je inderdaad niet voor mogelijk houdt. Nou ja, dat is, dat is heel vreemd. Die zijn weg. En nou, dat is wat wielrenners ook ontzettend irriteert. Nou, dat kan me in dit geval heel goed begrijpen, ja. Wat ik je zei, ik was dus uh, dit weekend, of een paar dagen bij die schaatsploeg... en ik heb er ook Reus gesproken, die uh, wielrenner die zo verschrikkelijk een geval is. en ja. Nog altijd het grootste talent misschien wel wat Nederland heeft... als hij ooit weer helemaal vrij in zijn hoofd en fit is. Maar die... Want hij is... fietst wel, hè, op continentaal ja, niveau. Bij, ja, bij uh, de rijke ploeg. Ja. En ik hoop dat hij volgend jaar inderdaad een grotere ploeg vindt. Want het is nog altijd een heel groot talent. Het zal hij heel u... moeilijk worden, want er komen uh, allemaal renners op de markt. Omdat ja, de maar hij is stoppen. wel een heel bijzonder talent. Ik zou in hm. hem investeren als ik ploegleider was. Maar hij heeft de gros klok nog even beklommen. <laughs> in zijn vrije tijd, 220 kilometer, geloof 2400 hoogtemeters. Hartstikke leuk. Maar, uh, wat... Deze wat zei, jongens, ja, wat zei hij? Nou ja, wat deze jongens ook zeiden: het gaat altijd maar over het wielrennen. We hebben nu die atleten met doping. En iedereen ja. zegt dat uh, vanaf Seoul, de 100 meter, is er geen, geen hardloper in de finale geweest die schoon was. Eentje toen in Seoul? Ja, ook niet uiteindelijk. Jawel, toch? Even van, van de acht had het niet gebruikt. Want oh. daar is een hele documentaire over geweest? Oh. Zullen we, we daar even de die, uh, Nee, brier slaan? Nee, nee, nee. Wat is nee. De, de, de voetbalstralen zijn verdwenen. De atletiekstralen verdwenen. Ja. Alleen de wielenstralen blijven behouden. Ja. En ik weet zeker dat in... Ik bedoel, nou, maar, ze, ook de, de schaatsers, dat zeggen ze zelf ook... steken ook voor elkaar de handen niet. Nee, maar, hoor, maar, ik maar, steek voor niemand de handen in de vuur. Nee, maar wacht even. Wel die heeft nog een leuke vraag. Ah, ja, nee, nee. Eén vraag Wilren helpt zichzelf niet als het gaat lopen jij bakken... We, nee, en, wat nee, ook nog, en wat ook nog eens een keer zo is, ja. uh, uh, Blijlevens wordt ontslagen ja. door, door Belkin. Ja. Uh, Tom Steels, die hetzelfde, uh, ja. ook uh, sprinter uit die tijd, 1998, bij ja. Quickstep, Ploegster. daar zegt Patrick Le Verver, de grote baas, ja. Daar blijven achter Tom Steels staan. Maar ja, ik, maar goed, ik zou zal Patrick Le Le Le had, heeft natuurlijk zelf was toen ook al in het wielrennen actief. Ja. Dus Patrick Le Verver moet al veel eerder van geweten. Maar ja, Björn ja. Ries, die dan niet in de Tour mocht zijn van Saxo Bank... En ja. die ongetwijfeld... Jan uh, Ries is dat ploegleider. Maar... Ja, ja die was ploegleider van uh, ja, Contador en Kreuzinger. Ja, precies. En die overigens reden die gisteren ook in San Sebastian weer heel goed... die saxo jongens. Ja, precies. <laughs> ja, als je dat <laughs> gaat doen, moet je stoppen, hoor. Ja, voor ja, mij ik was... ook niet op het, wiel, het, hef, het hoor. Jan, neem het heft. Uh, uh, Frits. Ja. Ben je nou van overtuigd dat er gewoon geen doping meer wordt gepakt... nu in het wielrennen? Dit is een goede vraag. Dit is de verhaal. Oude het. Ga nog wel lekker bevenen. De Spanjaarden die de laatste weken zo goed waren... daar kun je twijfels bij. Zijn altijd verdacht En weet je wat ik ook... let maar op volgend jaar. Ik vrees namelijk voor Sochi. Dat er ineens wat Russen komen... die we het hele jaar niet gezien hebben. En die gaan geweldig rijden. En die gaan ineens geweldig rijden. Of wat Chinese Koreanen... Want zo heilig als wij zijn, wij zijn Rooms aan de pauze met dopencontroles ja, ja, en overwachtencontroles. En maatje Pauw, meneer Renewustie, om 6 uur s ochtends gecontroleerd worden. Dat klopt, dat, ik dat klopt. Ik denk dat die Russen een week van tevoren te horen krijgen, wij komen een week bij u controleren, hou er even rekening mee. Frits, praten zo ook even met je verder en dan... Uh, uh, en mijn excuses uh, voor Jan uh, ja, dan, dan hoop okay. ik dat het ook een interessant uh, onderwerp uh, wordt. Dat hoop ik ook Jan. Want uh, dat, uh, dat wedstrijdje, wie het meeste feitjes op kon over dat heb ik nou al gehoord. Godzame. Ja, ja, wie is er geworden dit jaar? Nou. Huh He, wat? Welk, wat? Wie heeft wat gewonnen? Ik weet het ook. Ik mee. vond de dat van jij Polen beter was, Frits. Een, hey, ja. van Polen, nee, maar dat is ook, hè. van Polen. De Ronde van Polen, Polen is nu bezig. Ja, ja. Oh, pik valt ja, het ja. Ja, weet, ja. Je nog, weet je nog wie het Alpe won dit jaar? Ja, nou, ja die was wel, wel eens, hè? Ribon. Riblon. En die vierde nu de Ronde, en en nu de ronde eh, van Polen. Niet te geloven. Ja, nee. Het was er niet op allemaal, dus vandaag won hij ook nog even... Ongelooflijk, hè. De Ronde van Polen. Leuk, dames en heren, jongens Pink Ribbon. God, nou, laten we dat andere quote. Drie nieuwsfeiten. Het echte Jan en Ja, ik wil er nog één keer uit. Het wordt steeds erger gezegd: wat is dit voor een uitzending? Nou goed, in ieder geval, in het citaat dat je straks te horen zit. Ja, er zitten dus drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke nieuws is natuurlijk de vraag van. Als je zegt: en dan wil ik echt de enige echte Jan t shirts Dus 080121, als je dus die nieuwsfeitjes uit dat citaat. Ja, dat je, moet toch eerst dat citaat laten horen? Nee. Gaan we echt een quiz krijgen? Dit hoort dat het moet! De dat de, wordt ons opgedrongen door de NPO. Oh, de, de, opgedrongen? Ja, ja, ja. Ja, dat we iets net managers, opgedrongen. Ja. Dat net Netmanagers. Net managers, dat we, we moeten iets Moet weggeven. Echt een quiz? Ja, ja. ja. Drie, Laten we al horen. Drie fragmenten. In Egypte is het nee. erg druk ja. door het vakantieverkeer. Nou. Op de snelwegen moest het verkeerde rijstijl aanpassen. Ja, heel leuk. Met jongen, nekletsel. Man. Nog één keer, want ik... Ja, even er niet doorheen ja. praten nu. In Egypte is het dus erg druk door, door het horen. vakantieverkeer. Dat, dat ook kunnen horen. Op de snelwegen moest het verkeerde rijstijl aanpassen. Aanpassen. Nou. Slecht je dit. Heel slecht gebouwd. Mag ik dat even Pieter. zeggen? Pieter! Nee, maar ze is echt heel slecht. Pieter 3. Nou, leuke quiz. Nee, Hallo, zo. Pieter. Slechte quiz. Ja, ja met slecht. Pieter mensen Joeren Ralf, naar Auschwitz. Ah, oh, nou, we gooien die er maar uit. We hebben weer de grote intellectuele groeten aan, uh, aan de het... lijn... Stop stoppen met op. het spel. Nee, maar je, weet je, het is, dat is dat gedoe met... Als je dus mensen aan de lijn krijgt, is het alleen maar van dit soort... Echt totaal debielen. Nee, maar weten de mensen thuis dat dit niet gespeeld was? Dat dit niet... Uh, nee, dit is was. geen satire. Dit is dus iemand die aan de lijn krijgt. Het is oh. zo pijnlijk dat je dus... Als, en dat is dus, dus wat Hans Thewen bedoelt, inderdaad. Ja. Dat je inderdaad... Nee, maar dat dat je dus, ja, ja, we, we stoppen ook wel we stoppen met het spel. spel. Niks, me niemand. Ik word hier zo scheiterig nee. moe van dat als je dus mensen laat inbellen... Dat je dus, euh, nou, Frits, die, die wordt hier eventjes aangesproken, dat hij naar Auschwitz moet. Vorige week moesten mijn kinderen kanker krijgen. Wat is die voor Kun je nou nog terughalen wie dit gebeld heeft net? Ik kan dat bij de centrale teruggehaald worden. Nee, helaas niet, anders hadden we hem even teruggebeld. Nou, dat zit er dus niet in. Uh, overigens, uh, dat spel dat is moet ook... wel ge... terug te halen zijn. Ja, die bedoel, ze kunnen alles afluisteren. <laughs> In Washington. Ja, maar je wordt het zo ik word er echt zo doodziek. Je wordt echt dood. Nee, je hebt toch gewoon geen zin meer in? Je wordt hier niet vrolijk van, nee. Nee, ik ben er klaar mee. Ja, nou ja. Goed, dan uh, gooi maar een plaatje erin van een dode. Ja, J.J. Kerel. Kan ik ook even pitsen. After midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill look, and shine We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is all out. After midnight, we're gonna let it all hang out Gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion and give an exhibition and find out what it is all Vision, find out what it is, After midnight, it nou, dit zal hij nooit meer live zingen. Nee. <tosses> uh, J.J. Gale doet dat niet meer. <tosses> nee. Dat democratie niet altijd de oplossing is... bewijst men wel in het Midden-Oosten. De politiek eh, lijkt daar meer op een slechte western... waar je neergeschoten wordt als er iemand het niet eens is met je standpunten. We bellen met vieze hoofd van de kieskompas... Whatever that may be. Alexander Hamelburg, Hij uh, uh, verblijft boven... Nee, bivakeert bij de grens van Syrië. Goedenacht, meneer Hamelburg. Goedenacht. Alles goed, Alexander. Ja, hier gaat alles prima. Wat doe jij in vredesnaam bij de grens van Syrië? Ik uh, reis een aantal weken rond, uh, rond, rond Syrië. Uh, door alle landen. Turkije, Libanon en Jordanië. Op zoek naar uh, nieuwe verhalen en achtergrondnieuws. Nieuwe verhalen en achtergrondnieuws. Ja. Ja, dan zie je in Syrië wel lekker. Wat is het meest recente waar je op je gestuit bent, Alexander? Nou, ik, uh, ik was verbaasd om te zien dat ontzettend veel vluchtelingen in het oosten van uh, Syrië, het noordoosten van Syrië, terug, uh, teruggaan naar Syrië. Dat, uh, dat had ik nooit verwacht. En waarom doen ze dat? Uh, nou, het zijn voornamelijk Kurdi Koerdische vluchtelingen die zich uh, in Turkije niet, uh, niet veilig voelen. En in de kampen zeker niet, omdat nou ja, er ook gevechten zijn in Syrië tussen Koerden en uh, die, dat Syrische Vrijheidsleger. Dat Syrië -Vrijheidsleger. Dus die strijd zet zich eigenlijk een beetje voort in, dat, in die kampen, in die vluchtelingenkampen. En nou, die kampen worden gedomineerd door het vrijheidsleger. Dus de Koerden kijken wel goed uit, die gaan die kampen niet eens in. Ja, dus die ze gaan weer, weer terug. Ze hebben geen plek om te slapen, dus ze gaan weer terug. Ja. Oh, we ja. het Gaan van slecht naar minder slecht. Uh, ja, het is op dit moment vreselijk. Je ziet in Syrië ook dat uh, die oppositie onderling aan het knokken is... Um, aan het knokken is met de Koerden, omdat die eigenlijk een soort van onafhankelijkheid hebben uitgeroepen vorige week. Is er nog wel en enigszins dat... wijs uit te worden? Waarom? Nou, bijna, bijna, niet meer, bijna niet meer. En ondertussen worden de troepen van de Stad niet zwakker. Uh, sterker nog, uh, gisteravond was het nieuws, of uh, vanavond was het nieuws, dat uh, Assad, de derde stad uh, van, van Syrië. ...eigenlijk weer vrijwel onder controle heeft. Oh ja. Dus uh, het ziet er niet goed uit voor die oppositiebeweging, ja, inderdaad. die zijn elkaar lekker aan het afslachten en, en dan zat die, uh, die neemt de boel weer over. Nou, uh, uh, uh, zo snel gaat het nog niet. Maar inderdaad, het ziet er niet goed uit voor die oppositiebeweging... ...want ze zijn onderling verdeeld. En er is ook nog weer frictie tussen allerlei brigades. Hè. Je moet je voorstellen, dit is niet één leger. Dit zijn uh, ja, groepen jongeren die milities hebben gevormd. Soms al van duizenden bij elkaar... Maar er zijn wel er zijn meer dan twintig van dit soort brigades, dus die zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Soms werken ze samen, soms uh, vechten ze zelfs met elkaar. Nou, hartstikke dus het leuk. het is uh, een soepzootje. Maar dat, ja. lijkt me, dat lijkt me voor jou ook echt gevaarlijk als je niet weet op wie je moet letten, wie je vijand is, of wel? Nou, ik, ik ga Syrië niet zomaar in zonder dat ik weet uh, met wie ik meega en hoe ik dat precies doe. Dus ik heb het een aantal keer gedaan. Um, ...maar wel um, heel voorzichtig en eerst de kat uit de boom kijken natuurlijk. Ja, ja wil we willen ja, wil het even hebben over Tunesië. Tenminste, Jan wil het hebben over Tunesië. Ja, dat vind ik gelijk maar hartstikke leuk, want ik vind Tunesië namelijk een heel erg uh, warm land. Uh, Jij ja, bent prachtig, daar een mooi vakantieland. Ja, <laughs> dat is het ook. Jij bent uh, natuurlijk ook van, die, van de kieskompas... ...en, en je bent ook verantwoordelijk van de kieskompas in Tunesië. Ja, en Egypte en Marokko. Ja, en Egypte daar... in Marokko, ja. Ja, en Egypte in Marokko, maar we gaan het nu even hebben over Tunesië! En uh, daar is dus die oppositieleider uh, Brami uh, is vermoord. En uh, dat uh, ja. kon je toch niet lezen op uh, de kieskompas voor jou? Dat was geen keuze. Nee, maar ja, de kieskompas is natuurlijk ook voor vorig jaar, hè. Dus dat is logisch. Oh, ja. ja, nee, maar dat niet. Vraag 18 is uh, Is het verstandig volgens u dat oppositieleider Brami wordt neergeschoten? Ja, of... Nee, ja, stel je voor. Stel je voor, de meteen verboden geweest. Dus dat, uh, dat kon even niet. Nou, maar, ik denk uh, dat je een grote tent op de, op de Elke Kermis in de Tunesië krijgt als waarzegger. Ja, dat is prachtig, dat is prachtig. Maar vorig jaar hadden we nog niet kunnen bedenken dat dit zou gaan gebeuren. In Tunesië niet... leek eigenlijk wel een goed voorbeeld. Een beetje rustig, in tegenstelling tot wat in Egypte of zelfs Syrië gebeurt. Was het in Tunesië ging het allemaal best wel redelijk. Dus dat het, het is spannend op, maar ook best wel verbazingwekkend hier gezegd. Ja, maar hoe komt dat? Ja, dat is, het zijn altijd, het is, iedereen heeft een, eigenlijk een ander verhaal. De een zegt, het zijn salafisten en terreur en in sommige groepen zelfs al Qaeda. Uh, sommigen roepen zelfs dat het agenten van de overheid zelf waren, dus het is een enorm ingewikkeld verhaal. Men weet het gewoon nog niet, men weet het niet. Maar de, de meesten denken dat het toch uh, gaat om een salafistische, extremistische organisatie. Maar het is hetzelfde, hetzelfde wapen, dan weet je toch wie het... Uh, wie, wie het ja, uh, dan, daarom, dat zeggen zoeken. ze. Maar ja goed, die gegevens komen natuurlijk van de veiligheidsdiensten, van de politie. En oh, ja. Ja, ik vraag me af hoe betrouwbaar dat is. Ja, dus, je, bent, uh, je, niet te zeggen. je bent actief in uh, vrijwel elke uh, zandbak daar in die buurt, uh, ook ja. uh, Egypte. Nou, daar ben je ja. natuurlijk ook weer bezig met die kieskompas geweest, ja. Er was ook niet echt een keuze van, ja, wilt u graag dat het democratisch wordt? Ja, of wilt u graag een militaire coup, Nee. Dat stond er ook nee. niet in. Dus eigenlijk is dat kieskompas niet zoveel waard, als we heel eerlijk zijn. Ja. <lacht> nou, ja, het kieskompas was natuurlijk prachtig. Oh ja, dat, laat u dat zo oh. opstellen, hè. Ja, ja dat tot, Fantastisch. Natuurlijk. Ja. ja, dat is fantastisch. voor nee, het ook... eerst ja. konden de Egyptenaren het kijken hoe ja. ze over Ja, is... nee, dat is ook waar hoor. Maar dat Moet ik ook even verdedigen. Want dat is, dat is waar helemaal, de... he? want ja. de, de democratie is alweer voorbij. Maar het was wel even leuk. Ja, de vraag is of de democratie er ooit is geweest. We hebben de verkiezingen gehad, een aantal ja. keer zelfs, maar het leger is eigenlijk altijd aanwezig geweest. En iedereen vergeet dat altijd. Maar het leger is daar al 60 jaar in de macht en geeft het ook niet zomaar uit handen. Nee. Dus uh, uh, dat een moslimbroederschap uh, uh, zich nu heeft verrekend, dat is eigenlijk ook een beetje verbazingwekkend. Want ze hadden het kunnen weten dat het leger, als ze te ver zouden gaan, direct zou ingrijpen. Nou, dat hebben ze gedaan. Uh, en nu zijn ze, uh, zijn ze terug bij af, hebben ze niets. Nou, like it alleen Mubarak is weg, dat is eigenlijk het resultaat. Alleen van... Mubarak is weg, nou dat is dan toch alweer een lichtpuntje. Ja, nou. Nou ja, het hangt er maar vanaf wat je er uiteindelijk voor terugkrijgt, toch? Dat is helemaal waar, dat is nu de vraag. Uh, maar goed, ze beloven verkiezingen. Uh, de vraag is alleen, gaan de moslimbroeders meedoen? Uh, of kiezen ze de harde lijn en wordt het, uh, nou ja, mondt het uit in een soort van burgeroorlog? Ja, wordt wo gelijk. Maar is een groot deel van de bevolking van Egypte het niet een beetje zat? Willen ze niet gewoon weer aan het werk en uh, rust en die, die kreeg de ja, worden. Ja, ontzettend, ontzettend. En je moet je voorstellen, en dat was twee jaar geleden niet anders, hoor. Maar die, die mensen die op straat staan, dat zijn er soms al een miljoen... Maar in de stad van, zoals Kruijbal, waar 20 miljoen mensen wonen, dus gaan er dus 19 miljoen niet de straat op. Dus ja, de vraag is: wie staat waar achter? Um, en het, het, ja, het is, volk is, is enorm verdeeld, maar in, in een kleine meerderheid staat er echt achter het leger. En het leger is nu ontzettend populair. Ja, de Alexander, de... je krijgt uh, volgens mij net een uh, berichtje. Ik vind het toch jammer dat als we je bellen, dat je niet even je telefoon uitzet. Maar ja, ja vind je. Vorige keer was het de hond van mijn buren die door de uitzending in Ja, nee, het is dus, altijd wat. Uh, ja. uh, ja. Wij ja. ja. gaan nou eens eventjes uh, in het gesprek uh, na de uitzending hebben... of we jou nog wel moeten bellen, want het is iedere keer wat. Ik hoor, <laughs> ja, ik hoor weer zo'n pingetje doorheen. Ik ben even uh, van me apropos. Leo, wil je het nog overnemen of zullen we er maar aan stoppen? Nee, Alexander, wil je nog iets kwijt aan de Nederlandse... Goed nee hoor, ik, uh, ik vond het prachtig zo. Volgens mij hebben we het hele Midden-Oosten inmiddels besproken. Ja, we hebben, wij hebben alles wel weer opgelost zo in vijf minuten tijd. Ah, ja ook. Ja, Dat zouden meer mensen moeten doen. Als wij, als wij aan de macht waren in het Midden-Oosten, zou het goed komen. Helemaal gelijk. Uh, Alexander Hambelburg, <laughs> mag je hartelijk bedanken voor je bijdrage. En uh, nou, ik doe wel veilig daar, want echt uh, onwijs ja. gezellig is het ook niet. Nee, ik pas op. Oké okay, jongen, slaap Hoi. lekker. In Doei. Julio. Succes nog. Hoi. Echte Janne. Israël bestaat 65 jaar en dat was reden genoeg voor onze hoofdgast om daar een televisieprogramma over te maken. Israël en een relletje, die gaan natuurlijk heel goed samen, zoals u weet. En ook in dit programma was er genoeg, want Ahmed Markoes van de PvdA zei doodleuk niet te komen, eigenlijk uh, twee dagen voordat hij kwam, omdat hij van de fractie niet mocht. Frits, Frits. Parent, hoe zat dat? Zit dat? Nou, dat was ongelooflijk. Hoe zat dat? We, zijn, zat dat? Uh, we hebben een programma gemaakt, Hans Knoop en ik, voor Max Waarin we zes Nederlanders hebben uitgenodigd om naar Israël te komen. Israël 65 jaar geliefd en gehaat in dit programma. En die mensen mochten in overleg met ons zelf het programma invullen. Wie wilden ze spreken? De bedoeling was dat wij ons een beetje zouden terugtrekken, zodat zij op hun manier op hun vakgebied met Israël kennis zouden maken. En dat had hij al helemaal voorbereid met elkaar. Zes weken lang contact geweest. Met name Hans Kroop <kuggen> heeft heel veel contact met hem gehad. Ik kende Marcous al. Ik had Marcous hoog zitten. Uh, uit Amsterdam West. Hij is daar uh, wethouder geweest. Ik heb hem nog een keer in het Verzetsmuseum gezien, toen ik daar een keer de museumnacht. Elk uur een lezing hield. En dan kwam hij met een, met een klas jongens uit Amsterdam-West. Veel Marokkaanse jongeren. Dus ik had hem hoog zitten. En wij kwamen uh, tot een conclusie: Het zou leuk zijn. Abu Talib kon niet. Marcouche. We wilden graag een Arabisch, Marokkaans-achtig iemand hebben. Een Nederlander hebben die daar naartoe ging. Dus het werd Ahmed Marcouche. Reageerde zeer positief. We wilden ook niet iemand hebben die in de VVD zat. Want dan weet je, die ze erg pro-isra. We wilden iemand die kritisch was. Nou, zes weken alles voorbereid. Hij zou een Arabisch parlementslid spreken. Die had zich er zeer op verheugd. Hij wilde zelf naar Yad Vashem, het herinneringsmuseum. En dan ze spreken met een Marokkaan over hoe Marokkanen in Israël integreren. Wat ze, wat ze daar doen. Ja, en er zijn ook uh, Marokkaanse joden. Ja, ja, er zijn heel veel Marokkaanse joden. En dat gaat ook heel gek, in Marokko gaat het heel goed tussen joden en uh, lokale bevolking. Daar zijn heel veel goede voorbeelden van. Eh... Uh, en wat schets onze verbazing een dag tevoren worden wij gebeld niet door hemzelf, maar door een secretaresse van Max. Die zegt, ik ben het gebeld door meneer Markoes, maar hij mag niet van de fractie. Want in de fractie staat dat je geen snoepreisjes mag aannemen. Oh ja. Mm. Nou, dit lulkoek. Is, lulkoek, ja, dit is geen snoepreisje. Uh, bijvoorbeeld uh, voor Poont, dat programma op Ibiza, is Ronald Plasterk geweest. Ja. Dat is wel een snoepreisje volgens mij, want het was alleen maar zuipen, vreten en uh, over niks wow, praten. O, zeg over niks praten, een beetje respect, hè? He? Ze, ze hebben daar heel maar, Nederland herindeeld. Maar, uh, maar goed, misschien heeft Plasterk dat zelf betaald. Dus ik stelde meteen voor, dat kreeg zelf? hem niet te pakken. Uh, ik werd door de voorlichter gebeld. Ik zeg, ik heb eigenlijk met jou niks te maken. Maar als hij niet betaald mag krijgen, omdat de een zogenaamde snoepreisje, dan betaalt hij toch zelf? Ja. Dan is alles opgelost. Ja. En we hebben een heel mooi programma voor hem. Maar nou, dat kost geld. Partij van ik denk dus dat hij van de fractie niet mocht. Dat en niet. Ja, uh, het is geen dictatuur, hè Israël. Nee, bij de PvdA zijn val, ze gek ge op dictatuur. olie te verdienen. Dat is het. En dus ik vrees dat dat het vooral is. Het maar, maar, is een democratisch land. Maar waar is nou echt bang voor politieke afbreuk? Voor ik heb linken? geen idee wat nee. het is. Maar, het is ons nooit verteld. Je hebt vast wel wat ideeën. Het, nou ja, ik denk dat ze, Israël... Uh, ligt in die fractie heel gevoelig... Het is eigenlijk krankzinnig. Je zou dus verwachten van een partij als de Partij van de Arbeid... Israël is de underdog in het Midden-Oosten. Wordt omringd door allemaal landen die vijandig gezind zijn. Er is geen land wat Israël daar graag ziet zitten. Wat eigenlijk oprecht vrede met Israël wil. Dat is allemaal gedwongen vrede omdat Israël zo sterk is als er een vrede komt. Dan zou je verwachten van een partij als de Partij van de Arbeid... dat ze voor de underdog opkomen. Maar hij voelt ja. ook niet een beetje met de achterban te maken, want ze zijn doen het doen het heel erg goed in de, de oude het, wijken, in de oude wijken wonen nou, voornamelijk het zoiets, mensen met is, een islamitisch is gezicht voor een soort terreur die maar inderdaad uh, onacceptabel on, on, is. Het is het maar vreemde. de partij van Samson, ik heb ook gezegd, ik vind dat Diederik Samson ons moet bellen. Nooit wat gehoord. Ik vind het van een lafheid van de partij van de Arbeid. Ongelooflijk. Maar Heb je wel eens nog gesproken dan? Nee, nooit meer. Mm. Nooit meer. Maar hij... Hij wilde graag, dat weten wij ook. Maar hij mocht dus niet van de fractie. Het is ongelooflijk. Ik bedoel, ik blijf nou op televisie, op... een geheel openbaar publiek, openbaar publiek geld... wordt dus weggegooid. Een ticket kostte, want we hadden bij tijds uh, geboekt... ik bedoel, zes weken tevoren geboekt, kost misschien maar 350 euro op zo'n moment. Nou, dan kan hij toch zelf 350 euro betalen. En dat zeg ik, het feit dat hij dat niet wilde betalen... of mocht betalen U, van ze de fractie, genoeg. betekent dat de, de fractie van de Partij van Noord kwaadaardig is... En ik vind het echt een grof, grof schandaal. De partij van Ed van Tijn en Van der Laan. De burgemeester van uh, Amsterdam. Dat dus hun partij verbiedt om een partijlid met ons naar Israël te gaan. Om een programma voor Israël te maken. Wat wellicht misschien Israël niet helemaal negatief benadert. Want dat is natuurlijk. Zij wisten dat wij vinden dat Israël recht heeft op zijn 65-jarige viering. Maar hij had de recht om kritisch te zijn. En wij vinden dat Israël bestaansrecht heeft. En dat Israël recht heeft op een... Leefbare vrede, de makers. Nou, blijkbaar mag dat niet. En, het, en als het misgaat met Israël... staan ze als eerst om zich, maar dat hadden we niet bedoeld. Dat vinden we wel heel erg als er wat misgaat. Oh, dat vinden we heel erg. Maar, maar Frits, wat het meeste uh, frappeert in dit verhaal is... zes weken geleden heb je hem benaderd. Waarom nee, zes weken voordat hij zou komen. Ja, maar hij wist er toch al zes weken van? Ja, hij wist er zes weken van. Waarom ja. zegt hij niet eerder nee dan? Ja, nou, dat, is, dat is wat ons... Dus dan denken wij dat de fractie erachter is gekomen... en heeft gezegd, nee, nee, jij, jij mag niet van ons naar Israël. Dat hij denk is het, ik. Hij heeft het laat gemeld en is dan, nou ja. dan teruggevloten. En er is dus een fractiebestuur, dus Diederik Samson... de geweldige, de gevierde, de grote leider van de Partij van Arbeid... heeft toegestaan dat een lid van zijn fractie niet naar Israël mocht reizen... Stem jij nog steeds op de PvdA? Leo? Nee, ik heb nooit PvdA gestemd. Nou, maar. nou ik heb wel PvdA gestemd. Stemd, trouwens. Maar ik heb ja. de laatste keer de Vera Bergkamp gestemd. Heb ik, oh, uh, weet je toch wel? Nou, hartstikke leuk. Want zelfs denk ik, de SP, die nog veel kritischer is. Ik heb spijt dat ik niet. Heeft het, is zelfs op reis geweest. in oh. nee, Israël, ik ben ervan vertuigd. Ik Bommel. heb spijt dat ik niet op de SP. Heb jij nee, zelf op de PvdA nee, gestemd? Nee, toch? Nee, de SP is kritischer op Israël. Ik heb oh. spijt dat wij niet iemand van de SP hebben uitgenodigd. Maar wij dachten, Marcouche, gezien zijn achtergrond en zijn achterban, is het heel leuk om hem uit te nodigen. Zoals ik voort van Boularus, die is naar uh, Auschwitz geweest... Vorig, met de Nederlandse Efteling in 2010. Ik heb even de meest indrukwekkende sms'jes gehad van Boularus... na zijn bezoek aan Auschwitz. En we hoopten dat misschien uh, Marcouz in al zijn kritiek op Israël... ook kon laten zien dat, er, ja, dat Israël wel een land is waar democratie heerst... en waar uh, nog een redelijke welvaart is... en waar je ook redelijk voor je mening kunt uitkomen... waar godsdiensten naast elkaar kunnen bestaan. En hij had ook alle kans om te vragen wat hij wilde. Te spreken met wie hij wilde. Met mensen die zeer kritisch op Israël zijn. En die zijn er heel veel als je weet hoeveel kritiek er in Israël zelf is. De kranten Haaretz is kritischer dan de meest kritische Israël-besher hier in Nederland bij wijze van spreken. Maar hij mocht niet van de fractie. Partij van de Arbeid heeft dus een lid verboden in 2013 met programmamakers mee naar Israël te reizen. Het is een grof schandaal. Nou, daar ik net al gebeld door iemand uh, die begon over Auschwitz. Uh, de vraag is, uh, beleeft uh, antisemitisme een comeback in Nederland? Want het gevoel, begin je wel steeds meer te krijgen... dat het een soort van ja, weer dan is om, om dat soort opmerkingen te maken. Nou, niet alleen antisemitisme. Uh, ik bedoel, ook moslimbashing is dan in, wij spreken. Maar ik wil dat alsjeblieft... Ik heb er zelf niet al te veel last van. We hadden net die gekten op de radio even die mij naar Auschwitz wenste... Dat heb ik wel meer meegemaakt, vooral als ik naar voetbalwedstrijden ging. Maar eh, persoonlijk heb ik er niet te veel last van. Maar ik denk wel dat het weer iets meer in is om een joodje pesten. Is blijkbaar toch weer af en toe in de mode. Ja. Nou, maar je noemde er iets bij net. Je bedoelt dat minderheden sowieso of meer, of Dat het Als het economisch slechter gaat, is het altijd, wordt dat altijd eerst afgereageerd op minderheden. Ja, en, en, dat, en mensen sowieso minder verdraagzaam zijn. Ja, ja, ja, dat Korte ik wel, Ja. ja, ja. Nu wordt ook vaak gezegd van ja, maar dat uh, heeft Israël slash de Joden... over zichzelf afgeroepen door bijvoorbeeld uh, dat gebeuren in, uh, in Israël. Uh, uh, ja, dat wordt vaak aan elkaar gekoppeld, Israël nou ja, Joden doen. Nee, er zijn ook mensen die zeggen dat, Israël, dat de Joden... iets over zichzelf hebben afgeroepen. Ja, dan ben je uitgeluld. Dan valt er niet meer te praten en te discussiëren als je zulke grofheden zegt. Israël heeft fouten gemaakt in het Midden-Oosten. Natuurlijk in zijn overlevingsdrang, in zijn angst om vernietigd te worden... Uh, Israël moet altijd een slag voor zijn. Nee, maar die nederzettingen gaan ook met de dag vandaag, tot de dag vandaag uh, door. Nee, en en de mensen is... worden, nemen dat altijd van... ja, we stop nee, om mee ja, te maar, slaan. Maar dat is ook... We hebben dus een uh, aantal... de voorzitter van het Hoge Rechtshof in Israël... Aharon Barak, wat een heel hoog gerespecteerd rechtsgeleerde... in de hele wereld is. Die zegt in de uitzending tegen Gretjan jan Knoops... gert -Jan Knoops de mensenrechtenadvocaat... die was vorige week onze gast. Die had zich waanzinnig voorbereid, die Knoop, Knoops. Ongelooflijk hoe hij zich voorbereid had. En die krijgt uit die meneer Barak... Wat dus de ex-voorzitter van het Hooggerechtshof is, de allerhoogste rechter in Israël. En die zegt tegen hem: meneer Knoop, als u mijn persoonlijke mening wil vragen. Het nederzettingenbeleid is een fataal beleid. Fataal voor Israël. Ongelooflijke fout. We moeten absoluut stoppen met het nederzettingenbeleid. In de eerste huizen had Peter van Uhm. Sprak met de man die de ethische code. Peter van Uhm, de generaal buitendienst. Euh, zoon verloren bij een vredesmissie in Afghanistan. En die sprak met een man die de ethische code voor het Israëlische leger geschreven heeft. En die had ook echt toeval ook een zoon verloren. Dus daar stonden twee mensen die hun zoon hadden verloren... om een betere wereld te maken. Zoals Peter Van Uum het ook zei. Maar ook deze man, een filosoof... die de ethische code voor het leger geschreven heeft... zei toen Van Uum zei... wat is uw persoonlijke mening, Zet die meneer? Het nederzettingenbeleid is een grove fout in Israël. Dus er is voldoende steun in Israël... om dat nederzettingenbeleid nou, is dat de, de Ja, is dat echt zo? Ja, dat is het. Is ja. En ik heb gehoord wat ik zei dat Netanjahu zelfs in het uiterste bereid is, in ruil voor een echte vrede... de nederzettingen te ontmantelen. Zoals uh, Sharon, de meest rechtse premier die Israël ooit gehad heeft... na Begin, die is unilateraal, dus eenzijdig, uit de Gaza teruggetrokken. Mm -hmm. Dat heeft in Israël bijna tot een burgerolle geleid. Er waren ook nederzettingen. Hij heeft toch doorgezet dat hij uit die Gaza moest. En die uh, eerste gast van ons die zei... Sharon heeft het altijd vanuit Israël bekeken. Tot hij het vanuit de Gaza ging bekijken. Toen zag hij dat het nederzettingbeleid helemaal fout was. En het nederzettingbeleid, of het nou wel of niet eens goed is... het is een obstakel tot vrede. En als het een obstakel tot vrede is, moet Israël inzien dat dat niet goed is, dat ze daarmee moeten stoppen. Maar ik had het vorige uur, en de stipte ik het even aan... En, en dus gaf je me daar een beetje gelijk in... van: is er nu toe eigenlijk geen sprake geweest... van echte vredesonderhandelingen... Nou ja, omdat beide partijen het is, niet echt in geïnvloed zijn. Als je dat kleine gebied Israël in het hele Midden-Oosten ziet... is dat het meest, het meest rustige gebied... van het ja. hele Midden-Oosten. In Syrië is het ellende, in Egypte is het ellende. In Jordanië rommelt het. Libanon rommelt het door Hezbollah eh, tegen, de, eh, tegen de rest van Libanon. Dus... Ook die Palestijnen zien wel in. En ik heb echt Palestijnen. Dat is zo gesproken, slecht, niet af zijn op, ja, met, en ik heb met... Syriërs gesproken, dus een jaar of twintig geleden op de Golanhoogte. En dat was in strikt vertrouwen. Uh, en die zeiden: Ik zeg, goh, jullie zijn eigenlijk geannexeerd door Israël. Ze zeiden, we moeten er niet aan denken dat wij terug moeten naar Syrië. We hebben het tien keer beter hier. Onze kinderen kunnen studeren. We hebben geweldige medische voorzieningen. Dus onderwijs is geweldig. We hebben een prima leven. Onze, onze familie aan de overkant van de grens heeft het veel en veel minder. Maar zeg dat niet hardop, want anders worden we vermoord. Of wordt onze familie vermoord. En ik heb die Golan, die geannexeerde Golan dan gezien. Ik ben daar geweest met Peter van Hum, Die generaal buitenin, die wilde daar zijn. Dat is volledig ontgonnen. Dat is één groot vruchtbaar gebied kijk je over de grens, zie je één kale vlakte. Uh, Frits, 65 jaar uh, Israël. Ja. Uh, ja Geliefd of gehaat, maar is het nou eigenlijk geslaagd? Is het land, is de staat nou geslaagd? De staat is geslaagd. Maar het is een de, zeer welvarende... leeft nog, Ja, oké, maar het is welvarend prima, maar dit, dit is nou niet echt... dat je zegt lekker, dat er maar een lekker stabiele vrede ja, nee. is... en dat nee, iedereen dat, zich veilig dat, voelt. Klopt, dat is er niet, maar als je... Nou, er, dat was weet, toch wel de bedoeling van de staat? Ja, nee, dat was de bedoeling van de staat... dat joden daar inderdaad vrij zouden kunnen leven. Nou, antisemitisme is er niet, kan ik je zeggen. Nee, dat Maar is. Uh, Als je er bent, en dat verbaast velen... Uh, ik hoor vaak, ga je naar Israël op vakantie? Ja, er is nu net uh, de grote Maccabi-ijs geweest. Dat zijn de Joodse Olympische Spelen. Uh, Israël is, als je er bent, merk je niets. Dat is het knappe van Israël. De Israëliërs kunnen ermee leven. Jordi Kruijf, die daar de technisch directeur is van Maccabi Tel Aviv. En de derde ronde heeft gehad van de Champions League voorronde. Die moet nu tegen Basel. En die zegt, ik woon hier nu... En ik merk niets. Ja, begrijp ik wel. Maar de bedoeling was ooit... Hè, uh, Israël wordt gesticht. Ja. Uh, en, en, en de joden kunnen dan daar veilig leven. En dan hebben ze het ook weer ke keer leuk. Ze leven er ook veilig. Ja. Maar inderdaad wel altijd met dreiging nog altijd. Er flikkert dan nog steeds raketten uh, uit de lucht. Nou, de, op dit moment worden er... Er is een bestand in de, tussen Gaza en Israël. Dat zegt ook al wat. Er is dus een stand is tussen Hamas en de Israëlische regering. Er worden geen raketten op dit moment afgevoerd. Maar er is een voortdurende dreiging. Dat ben ik met je eens. En dat is wat de gemiddelde Israëliër... Dus inderdaad zat is, hij zegt... wij willen zo graag leven zoals jullie in Nederland en België leven... dat wij ook normaal de grens over kunnen gaan. Wat men zegt wel, Gaza is een gevangenis. Maar Israël is natuurlijk ook een gevangenis. Want geen Israël kan zomaar de grens naar Egypte overgaan. Dat doe je niet meer. Je gaat naar Syrië, kan je helemaal niet. Jordanië is, je kan naar Petra, maar dat doet ook bijna geen ja, Israël. Ja, maar dan wel een vliegtuig pakken en even naar een ander land vliegen. Nou ja, dus dat, Gazi, ook. Ook, dat zou je het Gaza ook kunnen, als ja, je wil. Kan je dan makkelijk een vliegtuig pakken en even ergens uh, op vakantie gaan? Nou, niet is makkelijk. er een vliegveld daar? Ja, er is een vliegveld. Nee, we is strook, toch? Gaza naar strook. Huh? Ja, ja, ja. <laughs> maar nogmaals, het, is, het is zeer complex en laten we hopen dat in godsnaam ooit vrede komt. Ja, maar is dat dan, is, hoe is dat dan te doen? Hoe is dan, dan nou, die vrede? Hoe zien dat dan voor Nou, eerst al die uh, Palestijnen. Er zijn nog steeds, steeds beschikken over vluchtelingen. Het is eigenlijk een grof schandaal dat je nog in de vierde generatie van 48 nog over vluchtelingen spreekt. Want ze zitten zowel in Libanon als Jordanië... waar ze wonen, zijn die Palestijnen in vluchtelingenkampen gehouden. Waarom zijn ze niet geïntegreerd? In Europa de, na de Tweede Wereldoorlog... geloof 100 miljoen vluchtelingen. Is er nog één vluchteling die wij, waarvan we weten dat die vluchteling is? Men is geïntegreerd. Ik heb een neef, aangetrouwde neef... die is in 1956 met zijn familie uit Egypte gegooid. Uh, alle joden zijn uit Egypte verdreven. En is uiteindelijk in Israël terechtgekomen <tus> en zegt... Once I was a fugitive, but I became an immigrant. En waarom wordt men geen immigrant in die andere landen? Waarom heeft dat, moet dat 45 jaar, 50 jaar duren? Dat heeft een politiek doel om Israël te schande te blijven maken. Maar is het ook niet omdat ze zeggen van... nou, ik wil graag mijn huis terug, dan ben ik uitgeflikkerd? Ja, maar dat, dat klopt, dat is ook zo. Nou ja, dat maar, zou ik begrijpen. Nee, nee, dat is begrijpelijk. Als mijn huis flikker, dan ben ik ook nog al, al die 100 miljoen vluchtelingen in Europa zijn ooit ook verdreven. Die zijn ook uiteindelijk, hebben ze geaccepteerd na 10 jaar... we gaan hier een nieuw leven opbouwen. Dat kan wel natuurlijk. Nee, is wel zo. Maar, ja, maar goed, er bestaat waarschijnlijk nog wel een soort van frok... dat je denkt, ja, ik woon er dan ja, nee, wel lekker. Ja, die wordt en, uh... nog steeds levend gehouden. En je moet op een gegeven moment vooruit gaan. Maar goed, is, dat is een groot probleem, die vluchtelingen. Ja, maar, maar die zijn wel op advies van... Uh, groot deel is op advies van de Arabische landen vertrokken. Wat binnen vijf dagen zou Israël vernietigd zijn in de 48. Dus ga nu maar even gauw weg. Over vijf dagen kun je terugkomen en er bestaat de Joodse staat niet meer. Nou ja, dat is even anders gelopen. Ja, dat is een beetje anders gelopen, maar, maar um, hoe gaan we waar nou die niet, vrede bereiken? Waarbij ik, waar ik, waar ik niet zeg dat er ook fouten van de Israëlische kant zijn gemaakt toen niet tijd. Nee, zeker. Maar goed, die vluchtelingen, dat moet aangepakt worden. Wat gaan we nou, nou nog meer doen? Nou, wat Israël moet doen, is vragen om echt duidelijk veilige grenzen. Dus dan moet je vrede hebben met zowel Libanon als met Syrië, als met Egypte, als met Jordanië. En Iran dus dan. al die landen en nou Iran? ja, Iran is geen grens. Nee, maar wel een grote Nou vraag. ja, Iran moet ook accepteren dat inderdaad Israël bestaat. Dus als ze dan vrede met die Palestijnen komt, moet je weten dat er ook inderdaad een vrede is. En ik denk dat je voorlopig een status quo moet hebben. Dat je twee staten moet hebben. Dat, er een, dat dan de volgende generatie misschien zover kan zijn dat ze echt vrede hebben. Ja. Dat je nu een soort gewapende vrede moet hebben. Want een echte vrede kan je niet zomaar maken. Dat je elkaar accepteert. En niet een vrede zoals Versailles... dat je allebei de een de ander wil vernederen. Want dat weet je wat Versailles 14 in 18. Je moet niet vernederen. Israël moet de Palestijnen niet vernederen. De Palestijnen of tegenover Israël niet willen vernederen... bij het vredesverdrag. Je moet proberen zo gelijkwaardig mogelijk een vrede te stichten. En er ja, ja, zijn is de, de... Israëli's zoals de Palestijnen hebben gebaat. En nogmaals wat ik zei... de Westbank is een van de meest welvarende gebieden in het Midden-Oosten. Nee, ja, Maar goed, maar die gelijkwaardigheid is natuurlijk geen sprake. De ene gooit met, uh, met stenen en de ander heeft een atoombom. Nou, of ze een atoom hebben, weet ik niet. Maar dat, dat, dat gerucht gaat wel. Maar die gebruiken ze niet. En ze hebben ook nog nooit die, at die atoombom gebruikt. Ier nee, oké, maar gelijkwaardig ben je dan niet? Nee, je bent niet gelijkwaardig. Maar dat is dat. Als, als het gelijkwaardig was geweest, was Israël. Als het gelijkwaardig was geweest, was Israël er niet meer geweest. Dat is het probleem. Zolang <tus> Israël kan geen slag verliezen. Israël moet altijd een slag voor zijn. En dat maakt het ook meteen kwetsbaar. Want daardoor ben je wat agressiever. En dat is nee, niet goed te praten. Nee, natuurlijk, maar omdat je zegt. Maar wel te begrijpen. Als je, dan moet je gelijkwaardig bij elkaar aan tafel schuiven. Maar die gelijkwaardigheid is er natuurlijk. Nee, Israël moet dus accepteren, en de Palestijnen moeten accepteren... wij zijn er misschien minder sterk... En Israël moet accepteren, wij zijn sterker. En toch moeten we gelijkwaardig praten met een minder sterke partner. Die moeten we gelijkwaardig behandelen. Ik denk dat in de kern van de zaak erop neerkomt dat het pas kan als iedereen vrede wil. En dat is nog, is nog nou, steeds niet zo. Ik denk dat niet, die Palestijnen is... langs wat ook wel vrede willen. Ja. Als je ziet hoe de gemiddelde palestijn Arabië en Israël met, als we met elkaar omgaan. Echt als je laag in de bevolking. Ja, die twee, komt, die twee die daar vlak tegenover elkaar wonen, vast wel. Maar ik denk dat de grotere machten zijn die dat tegenover ja, niet willen. Ik heb als een angstig voorbeeld altijd met Joegoslavië. Toen Kroaten en Serven uiteindelijk. Vrij werden, hoe ze elkaar te lijf zijn gegaan. En ik En dat is wat, denk ik, Israël ook voor ogen heeft. Wat leeft er nog inderdaad onder de zoden? Wat leeft er nog voor angst, voor wraakgevoelens? Dat is natuurlijk ook heel, heel gevaarlijk. Je hebt er met passie over gesproken. We komen straks nog even graag bij je terug, uh, fris, gaan praten over. Okay. Uh, de Zeker weten. Want we gaan eerst conflict. even naar uh, het nieuws van uh, één uur. Want, uh, nou ja, goed, dat moet ook gebeuren. We praten straks weer verder met uh, fris over Barret. Nieuws over die uh, reis bij, uh, echt Janne. En over vingeren waarschijnlijk met. Twee vingers. Twee. Hoe ging dat?